10 uur. Dit is Radio 1 met Wouter Kurpershoek. De levenseindekliniek kliniek krijgt zoveel euthanasieaanvragen aanvragen dat het aantal teams dat die euthanasies moet uitvoeren, wordt verdubbeld. Dat zometeen in Goedemorgen Nederland. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. De huizenprijzen blijven dalen. De prijs van koopwoningen was in mei ruim 8 lager dan een jaar geleden. Blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning lag in mei dit jaar op hetzelfde niveau als eind 2002. De huizenprijs bereikte een piek in augustus 2008. En sindsdien zijn de woningen ruim 20 in waarde gedaald. In de Randstad zakken kandidaten vaker voor hun rij-examen dan op het platteland. Dat blijkt uit een analyse door nu.nl van cijfers van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Volgens het CBR komt dat door een verschil in mentaliteit. In de Randstad is men wat brutaler en heeft men meer het idee van dat doe ik wel even en gaat sneller op voor het examen. Ook rijscholen geven kandidaten eerder op voor zo'n examen. En dan blijven de resultaten wat achter. Terwijl in de regio men een wat degelijker opleidingsvorm kiest. Uit de cijfers blijkt dat in het grootste deel van Limburg en Overijssel... meer dan 50 in één keer slaagt. In een grote stad als Rotterdam lukt dat maar in 34 van de gevallen. Oud-minister Wouter Bos wordt de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Dat heeft het ziekenhuis bekendgemaakt. Bos was minister van Financiën onder premier Balkenende van 2007 tot 2010. Hij was toen ook vicepremier en partijleider van de PvdA. Hij trok zich terug uit de politiek omdat hij meer tijd aan zijn gezin wilde besteden. Sinds 2010 was hij partner bij accountantskantoor KPMG. Het bestuur van het VU Medisch Centrum was eerder dit jaar opgestapt... na verschillende problemen, met name op de afdeling longchirurgie. Bij de klaagmuur in Jeruzalem is een Joodse Israëliër doodgeschoten door een bewaker. De Israëlier riep Allah Akbar. Arabisch voor God is groot. De bewaker dacht dat hij met een Palestijnse militant te maken had en schoot hem dood. Na het incident werd de klaagmuur afgesloten... en de politie probeert uit te zoeken wat het motief was van de Israëliër. Gevangeniscellen moeten worden uitgerust met een computer... zodat gedetineerden een zinvolle dagbesteding kunnen hebben. Dat zei staatssecretaris Teven in zijn aangepaste plan... over de toekomst van het gevangeniswezen. Teven wil dat pc's worden gebruikt voor bijvoorbeeld e-learning, e-health... en het regelen van activiteiten op het gebied van reïntegratie en nazorg. Overigens is vrij uit internetten, volgens Teven, niet aan de orde. Dan het weer nog, vooral in het westen en noorden nog een paar stevige buien. Vanmiddag ook geregeld zon, alleen in het noordwesten nog kans op een bui en het wordt 17 tot 21 graden. Morgen eerst zonnig, later van het westen uit kans op buien, het wordt dan 16 tot 19 graden. En er is verkeersinformatie, bij de ANWB zit Erwin de Hart. Verkeer dat uh, op weg wil naar Antwerpen of verder doet er goed aan... Op, om op de A16 Rotterdam richting Breda bij knooppunt Klaverpolder... te kiezen voor Rozendaal en Bergen op Zomer in plaats van Breda... En dat heeft te maken met wateroverlast van de ring, op de ring Antwerpen. Dan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen afrit Soest en afrit Bunschoten, 3 kilometer. 3 kilometer file staat er ook op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... tussen afrit Haarlem-Zuid en, en Bad Hoeven dorp De N223 Naaldwijk-Delft is in beide richtingen dicht... tussen Westerlee en Het Woud. Het komt door een geschaarde vrachtwagen. Verkeer vanuit Naaldwijk richting Delft kan uh, omrijden via U47. Melding van het spoor, want de brandweer heeft het treinverkeer stilgelegd... tussen Rotterdam Zuid en Rotterdam Centraal. De vertraging is meer dan een uur. Dankjewel, Erwin. Het is nu echt bewezen. Ouders projecteren mislukte ambities op hun kinderen. Zometeen bij de KRO. Blijf luisteren.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 Eindigt het altijd in ruzie of maakt ze dingen stuk uit frustratie? Wat kan ik doen? Ouderenmishandeling stopt nooit vanzelf. Praat erover of bel voor hulp en advies 0900-126-2626. Vijf cent per minuut. Een veilig thuis, daar maak je je toch sterk voor? Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Wouter Curpershoek. De levens kliniek krijgt zoveel euthanasieaanvragen dat het aantal teams is verdubbeld. Freud had gelijk, ouders projecteren mislukte ambities op hun kroost. In Amsterdam krijgen invalleraren een vast contract. Ik zie wel waar ik terechtkom en ik heb gewoon altijd werk en altijd een salaris. En het ochtendumeur van Nieuw Gunjerli. Het is bijna 7 minuten over 10. Dit is het vervolg van Caro Goedemorgen Nederland. De LevensEinde kliniek krijgt zoveel euthanasieaanvragen binnen dat het aantal ambulante, zeg maar mobiele teams, is verdubbeld. De kliniek heeft sinds haar start vorig jaar al 850 euthanasieverzoeken gekregen. En een kwart van die mensen staat nog op een wachtlijst. Goedemorgen, Constans de Vries. Ja, u bent huisarts en lid van zo'n ambulant team. Uh, Klopt. Om, om mee te beginnen, wat doet u dan uh, precies? Als wij een aanvraag krijgen, of als de patiënt een aanvraag indient... dan wordt die eerst door dames en heren aan de telefoon getriageerd. Dus die beoordelen of het in aanmerking komt om uh, in behandeling te nemen. Want de Levens Kliniek doet wel euthanasie... maar alles binnen de wet. Dus als er... ...oneigenlijke vragen zijn waarvan we van tevoren al weten dat is niet haalbaar binnen de wet... ...dan moeten we dat helaas afwijzen. Maar komen er mensen bij u terecht die niet bij hun eigen huisarts uh, ja, de vraag om euthanasie kwijt kunnen? Ja, dat is regelmatig dat of de huisarts het niet kan om, om geloofstechnische redenen... ...of dat de huisarts het niet durft omdat hij het nog nooit gedaan heeft... Of omdat er toch een hele complexe problematiek is. En dat is wel iets wat bij de eigenlijk niet heel veel voorkomt. Complexe problematiek. Wat bedoelt u dan precies met complex? Nou, de, de meeste huisartsen doen wel mee met euthanasie. Bijvoorbeeld 80% van de huisartsen werken wel mee bij een euthanasie. Als iemand een kwaadaardige ziekte heeft. Hè, uitgezaaid longkanker of borstkanker. Ja. En uh, dat, dat, is, dat is wel te doen. Emotioneel. En, um, maar als iemand dement gaat worden en in die demente fase bijvoorbeeld nog redelijk, redelijk kan functioneren... dan is het voor heel veel dokters wel moeilijk om zo iemand te helpen om te sterven. Omdat hij zegt, ja, er is geen terminale ziekte, je, je zou nog wel langer door kunnen leven. Alleen dat wordt dan steeds dementer en steeds dementer naar verpleeghuizen verpleeghuis en mensen niet meer kennen. Nou, dat is voor veel huisartsen moeilijk. Dus die, daarvan hebben wij er relatief veel veel aanvragen over dementie. We hebben ook veel aanvragen wat betreft psychiatrie. Dat is ook een moeilijke zaak. Als je ziet getallen van 2011, dan zie je dat er 4000 mensen in Nederland totaal gestorven zijn door euthanasie, waarvan er 49 uh, dement aan het worden waren en waarvan er maar een nog veel kleiner percentage een psychiatrisch probleem hadden. Dus dat ligt moeilijk, daar kun je als ook geen ervaring in krijgen. Nee, hoe verklaart u die, die toename van uh, euthanasieaanvragen bij de levenseinde kliniek? Door de voorliggende reden die u net gaf, dat een gewone huisarts niet altijd in staat is om wat voor reden dan ook om zo'n euthanasieverzoek te honoreren? Dat er steeds meer bekendheid komt uh, over het levenseinde. De, de KNUG, uh, onze, onze, onze de artsenclub, die wil ook graag dat, dat wij en de patiënt samen praten over hoe zie je je levenseinde. Want dat wordt het wordt voor veel meer mensen een reële optie. Om... Precies, precies. Als, we, als je ziet wat ik op het spreek krijg per week. dan zijn er altijd wel een aantal mensen die daar het even over willen hebben. Nu bent u onderdeel van zo'n ambulant team. Uh, ja. Dus u, wordt ergens, ja, u gaat naar mensen toe die u eigenlijk niet kent? Ja, dat klopt. Ja. Is dat juist een voordeel of een nadeel? Um, allebei. Het is zo dat je, in, als je over zo'n bijzonder onderwerp met iemand praat... heel snel uh, de diepte ingaat... Dat, uh, dat, dat, dat mensen zijn bereid om hun ziel bloot te leggen... omdat ze iets gedaan willen krijgen van jou... wat ze van de huisarts of van de verpleeghuisarts... of van de internist niet, uh, niet gedaan krijgen. Dus ze zijn heel erg bereid om mee te werken. Verder kun je heel goed varen op het, bijvoorbeeld het dossier van de huisarts... als hij dat goed bijgehouden heeft op wat er allemaal gebeurd is. Je overlegt ook met de verschillende behandelaars... je overlegt met de familie... Je overlegt met heel veel mensen rond die patiënt. En in een, in een vrij korte tijd, dus in een aantal bezoeken, kun je al een beeld hebben. Bovendien gaan we altijd met z'n tweeën, of altijd meestal met z'n tweeën, een verpleegkundige en een dokter. Ja. En de ene keer gaat de dokter, de andere keer belt de verpleegkundige nog eens. De volgende keer gaat een van de anderen alleen. Dus je, je krijgt het wel ook van verschillende hoeken. Soms praten mensen makkelijker met de verpleegkundige dan met de dokter. Soms is het ja, nou, andersom. Ja, er zijn nu 31 van die teams. Hoeveel teams uh, ja, moeten erbij komen? Dat, dat weten we niet. Om al die aanvragen. Ja, dat, ik denk dat we met 31 wel een heel eind komen. om in ieder geval die wachtlijst weg te werken. En uh, dan zal er waarschijnlijk een, uh, ja, een status quo zijn. Ja, het, het, ik, las, ik hoorde mijzelf net uh, bij de aankondiging van het onderwerp het zinnetje voorlezen. Een kwart van die mensen staan nog op een wachtlijst. Ja. Uh, ja. Dat is misschien wel een hele rare zin, uh, of is het feitelijk zo? Zijn er mensen die bijvoorbeeld volgende week graag uit zouden willen laten plegen, die dan drie, vier weken moeten wachten? De mensen die een, een spoedreden hebben, bijvoorbeeld iemand die longkanker heeft en die ineens extreem benauwd wordt, bij wie de huisarts dacht dat hij dat op een palliatieve manier zou kunnen uh, ja, volleinigen. En die patiënt zegt nee, ik, ik laat, ga die laatste week niet meemaken. Die mensen komen bij ons natuurlijk op een urgentie, uh, krijgen een hogere urgentie. Dus die kun je wel snel helpen. Dus dat gebeurt wel, dat er mensen sneller uh, geholpen worden. Maar een aantal andere mensen die bijvoorbeeld een opeenstapeling van ouderdom ziekte hebben... of mensen in de psychiatrie, die staan ook op de wachtlijst. Of ja. mensen met een dementie. Daar, zou je, daar heb, je, heb je niet zo'n haast. Wij hebben natuurlijk relatief weinig mensen met een... Terminaal dodelijke ziekte. Dus je hebt iets tijd. Alleen als het zo is, dan komen ze naar voren. Ja, nu bent u nog niet zo heel lang uh, bezig. Uh, hoe wordt er door de gewone huisartsen... tegen het werk van u en uw collega's aangekeken? Ja, dat, dat in het begin was men echt met de hak in het zand van... wat krijgen we nou? Dat is zo'n kliniek. En dan hup, dan krijg je eventjes die euthanasie. Uh, gaande de, de tijd is gebleken dat het niet zomaar eventjes... Dat doen we wel, uh, is maar dat er gewoon heel zorgvuldig uh, en transparant gewerkt wordt. Dat er ook altijd gepoogd wordt uh, overleg met de huisartsen te hebben. Sommige huisartsen willen dat niet, maar anderen zijn juist heel betrokken en doen mee of nemen de patiënt terug als blijkt dat het een. Ja, te behappen, probleem is of ze zijn zelf bij de uit- en zee Want die huisarts is natuurlijk wel degene die de achterblijvers weer zal moeten opvangen. Nee, maar ik, ik begrijp die huisarts ook wel een beetje. Want door het kiezen van het woord ambulante, mobiele teams, ja, dat, dat, ja dat, dat, krijg je een soort beeld van teams die door het land racen van de ene naar de andere. Ja, een soort pizza-courier. De door ja, even, ja, even ah. af. Ja, ja maar in de, in de anderhalf jaar dat we nou werken, is dat wel gebleken dat dat anders is. En uh, ik denk dat omdat ook alle zaken die voorgelegd zijn... aan de regionale toetsingscommissies voor euthanasie... omdat die allemaal als zorgvuldig zijn beoordeeld... moet men wel merken dat het dus uh, uh, kennelijk een betrouwbare instantie is. Ja, Tot slot, uh, in een ideale wereld zou uw werk overbodig moeten zijn... omdat het eigenlijk toch de gewone eigen huisarts uh, is... die uh, met zijn eigen patiënten hierover spreekt... Ja, niet helemaal, want ik denk dat je nooit als huisarts zoveel ervaring kan krijgen in euthanasie. Want normaal doe je er maar één keer per anderhalf jaar. Als je, als je heel ingewikkelde casuïstiek krijgt, dan kun je de levens- ook beschouwen als een expertisecentrum. Zoals ingewikkelde oncologiecentra in Nederland ook functioneren. Waar andere mensen eens hulp kunnen vragen van kijk jullie eens mee, zitten we op de goede weg. Dus wat dat betreft denk ik niet dat we meer weg te denken zullen zijn. Mevrouw de Vries, u heeft een zwaar beroep, sterkte en dank u wel. Dank u wel. Dag.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 Door het lerarenoverschot kunnen veel jonge leraren niet vast op één basisschool aan het werk... en zijn ze aangewezen op invalwerk. En dat geeft vaak financiële onzekerheid. Maar niet voor tientallen Amsterdamse invalleraren. Een reportage van Niels de Jager. Zorg allemaal dat je je vraagtekenkaartje hebt. Je potlood en je gum en je pen als die nodig is. Groep 4C wordt aan het werk gezet door juf Malou Glazer. Pak je estafette boekje, je leesboekje al. Je staat hier voor de klas op de twiske in Amsterdam. Maar die betalen niet jouw salaris. Hoe, hoe zit dat? Nee, dat klopt. Uh, ik ben uh, in dienst van bureau inzet. En zij betalen mijn salaris. Dus ik word door bureau inzet op scholen geplaatst. Uh, dat kan in heel Amsterdam zijn. Ja, en hier ben je nu omdat er iemand is uitgevallen? Ja, dat klopt. Iemand is in uh, november uh, uitgevallen... En uh, dan wordt bureau inzet gebeld. En op dat moment was ik net klaar met een zwangerschapsverlof op een school in Amsterdam-West. En uh, toen werd ik gebeld van nu kun je naar Noord uh, om daar uh, goed vier te gaan doen. Ja, allemaal invalvervangingsbaantjes uh, zijn het dus. Wat is nou voor jou als jonge leraar het voordeel om dat via bureau inzet te doen... ten opzichte van dat je dat gewoon namens jezelf doet en gewoon zelf wordt gebeld door zo'n school? Ik heb geen, uh, geen romslomp. Uh, bureau inzet regelt de school... Dus uh, ik, uh, ik zie wel waar ik terecht kom. En ik heb gewoon al het werk en altijd een salaris. En wie weet er wat dat woord betekent, straf. Dat is dat en via de... deze ja, bijna uitzendconstructie... Uit, is... heeft Malou iets unieks gekregen voor deze tijd... Een vast contract. Normaal met invallen verwacht je dus nooit een vast contract. En het is zelfs zo erg, heb ik begrepen, als je gewoon invalt voor verschillende scholen... dat je in de vakantieperiodes niet betaald krijgt. Dus dan zou je in een kerstvakantie of een zomervakantie nog iets anders moeten gaan zoeken. Maar dat is voor mij niet uh, nodig. Samen sjouwen, Olle en tante Map, de zware matras, de treetrappen op naar boven. Op deze manier hebben ongeveer 50 jonge leraren in Amsterdam... toch een vast contract gekregen. Miranda van der Meulen van Bureau Inzet. Is het nou een soort liefdadigheid voor die uh, zielige jonge leraren? Nee, absoluut niet. Uh, Bureau Inzet is uh, gestart destijds omdat ze zagen dat de startende leerkrachten in het onderwijs niet behouden bleven... omdat ze onvoldoende begeleiding kregen, niet meteen op de juiste school terechtkwamen. En uh, dat was zonde. Waarom doe je dit toch allemaal? Nu houdt Olle zijn mond dicht... Hij kan het niet... Ooit eigenlijk... hoopt juf Malou Glazer wel te kunnen blijven op een school. Dat ze denken van, oh, er is nu een vacature. Weten jullie uh, Malou nog? Uh, laten we haar eens bellen om te kijken of ze beschikbaar is. Nou, je kan op deze manier heel goed werken aan je netwerk. Ja, dat is eigenlijk ontzettend netwerken. Maar dan zonder uh, borrelen de hele tijd. Ja. En al enig idee, uh, na de zomervakantie die er nu bijna aankomt... sta je hier dan nog steeds voor de klas? Nee, ik uh, zal na de zomervakantie sowieso wisselen. Ik weet nog niet naar welke school ik ga. Dat is uh, een grote verrassing. Maar je weet zeker... Ook na de zomervakantie, je hebt iets? Ik heb sowieso werk, ja. Terwijl veel collega's van juf Malou werkloos thuis zitten... roept de PO-raad, dat is de sector van basisschoolbesturen... jongens en meisjes van 16, 17, 18 op... om nu toch vooral naar de pabo te gaan. Want over drie jaar is het huidige overschot omgeslagen in een lerarentekort, denkt voorzitter Rinda den Beste. Zoals het zich dus nu inderdaad laat aanzien... is er vanaf 2016 echt, echt een tekort aan leraren. En ik zou even goed kijken waar je woont... en waar je dan graag leraar zou willen worden. Maar ik zou zeker zeggen, als dat het vak is waar jij denkt... Uh, uh, dat je roeping ligt en dat je graag zou willen bijdragen... aan de ontwikkeling van kinderen, dan, uh, dan zou ik dat zeker aanraden. En is er dan niet het risico dat ze in dezelfde situatie zitten als waar nu de net afgestudeerden in zitten? Dat risico kan je nooit helemaal uitsluiten, maar de cijfers nu laten zien dat dat na 2016, dat daar een hele kleine kans toe is. Nou ja, ben me niet vast op het jaar. Oh, ook die prognose is dus niet helemaal zeker. Hoogleraar Frank Curvers van de Universiteit van Tilburg berekent al die prognoses. En volgens hem kan er nog van alles veranderen tussen nu en 2016. Je ziet nu met die economische crisis bijvoorbeeld... ook dat het uh, aantal kinderen uh, dat geboren wordt... dat dat gewoon uh, wat lager is dan men had gedacht. Daarnaast ja, is ook de vraag hoe uh, het overheidsbeleid... Uh, met name in de richting van de pensionering van, uh, van leerkrachten... er zijn ook een heel aantal leerkrachten die uh, werken wat langer door uh, nu. Is het zo dat uh, de vraag is of er een leraar tekort komt... of is het alleen maar de vraag wanneer precies... Ja, meneer precies, zou ik dan zeggen. Want het komt er wel een keer. Het komt er wel. En uh, ja, daar heb je als, uh, als afgestudeerde misschien niet zo heel veel aan. Um, ja, want er wordt nogal wat geduld gevraagd. Uh, en, en ook vertrouwen van paar is die nu gaan beginnen. Ja, dat klopt. Ja, je moet uh, dat meenemen als een, als een soort van risico. Uh, dus als je die opleiding doet, dan, dan moet je er rekening mee houden... dat, uh, ja, dat het misschien uh, wat langer duurt voordat je aan, aan de baan in het en tot zover deze reportage van Niels de Jager. Volgende week in Goedemorgen Nederland. Nederland barst van het talent en van de ambitie. Je moet eigenlijk alles voor die sport. De rest is secundair. En wat als je kind zelf niet anders wil? Hij was drie, toen zei hij van ik wil op jongens. Hoe ver willen we gaan? Ik zei ook altijd, maakt me niet uit als ik later in een rolstoel kom. Als ik nu maar kan trainen. Volgende week in Karo, Goedemorgen Nederland. Help, mijn kind heeft talent. Fantastisch dat je dit kan. Vragen en opmerkingen zijn nog steeds welkom op Nederland@KARO.nl. Zometeen voor het eerst wetenschappelijk aangetoond... ouders projecteren hun mislukte muslik, ambities toch echt op hun kroost. Maar nu eerst het ochtendtumor van Niel Gunjerli. Zomer 2013. Het was maar één. Of nee, eigenlijk twee. Ja, twee volle dagen. Fantastisch was het. Op weg naar Bloemendaal uren in de file gestaan. Ik heb aan alle auto's snoepjes uitgedeeld voor een zoete file. Sommigen vonden het raar, maar velen konden er wel om lachen. Het mooiste wat er is, een glimlach toveren op iemands zagrijnige gezicht. Eén snoepje kan dat al. Sommigen klaagden alleen maar hoe heet en benauwd het was. Omdat wij Nederlanders kunnen klagen als geen ander, klaagden we ook over de hitte. Voordat die er was, hadden we al uitbundig over de hittestress en hittebestendigheid. God geeft gewoon het weer aan het volk dat het verdient. We kunnen in dit land ook niet omgaan met hitte. Worden we klunzig van. Vooral de horeca. Op het strand werd het ze al te veel om water te verkopen. Dan denk ik, dit is een van de weinige dagen in het jaar... dat je iets kunt verkopen en geld kunt verdienen. Dat je dan met een hangend, vermoeid gezicht de stress niet aan kunt omdat er zoveel klanten zijn. Eigenlijk zou de overheid moeten demonstreren... tegen al het geklaag van het volk. Want ja, we kunnen er wat van. Ik ben zo blij dat de overheid het weer niet bepaalt. Anders hadden we elke dag een demonstratie op de Dam. In andere landen klagen ze over hele andere dingen. In Indonesië demonstreren ze tegen het voornemen van de regering... om te snoeien in de subsidies op brandstof. De vakbonden dreigen met massaprotesten. In Turkije demonstreren ze omdat ze een ware democratie willen... en omdat ze willen dat de premier stopt met hen de les te lezen. En in Brazilië heeft men het ineens gehad en protesteert men bij het parlement... omdat ze er genoeg van hebben dat politici hun zakken vullen... terwijl het land in armoede leeft. En wij? Wij hebben genoeg te klagen. Maar we zijn gelukkig toch een volk waar we al aardig gezetteld zijn... met onze democratie, allerlei subsidies, genoeg brandstof... en minder corrupte politici. Dus is het klagen over het weer een overbodige luxe. Die... Toch armoedig aanvoelt. En dat zei Nieuw Gunjerli. Maandag het ochtendhumeur van Hans Beum. Quand j'aurai tout compris, tout vécu d'ici-bas. Quand je serai si vieille que je ne voudrai plus de moi. Quand la peau de ma vie sera creusée de routes, de traces, de peines, de rires et de doutes, alors je demanderai juste encore une minute. Quand il n'y aura plus rien qui chavire et qui blesse. Et quand même les chagrins auront l'air d'une caresse.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 de laatste minuut van Carla Bruni, La Dernière Minuut. Wat Freud al zag in 1914 is nu voor het eerst experimenteel aangetoond. Ouders projecteren hun eigen al dan niet mislukte ambities op het eigen kroost. Goedemorgen, Eddie Brummelman. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht. U heeft dit onderzocht... Ouders zoeken een herkansing via de kinderen. Ja, het wordt vaak gedacht dat ouders via hun kinderen alsnog uh, de ambitie proberen te verwezenlijken... die ze zelf niet hebben weten te verwezenlijken. En onze studie is inderdaad de eerste die aantoont dat sommige ouders daar inderdaad geneigd zijn. En waarom doen ze dat? Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat het vooral komt... Dat mensen vinden het pijnlijk om te beseffen dat er bepaalde dingen zijn in hun leven... die ze niet hebben kunnen verwezenlijken. En ze willen op de een of andere manier een plekje geven... En één manier om het een plekje te geven is door het over te dragen op hun kinderen. Ze kunnen het gevoel hebben dat ze via hun kinderen, dus alsnog op, op indirecte manier, de doelen kunnen bereiken die ze zelf niet hebben kunnen bereiken. Ja, stel dat je altijd al klassieke talen hebt willen studeren, of als een soort kuifje uh, door het leven wil gaan en dat is niet gelukt. Hoe projecteer je dat dan heel concreet op die kinderen van je? Nou ja, je kunt een gevoel van spijt of teleurstelling hebben over die ervaringen. Dat je bijvoorbeeld niet de wereld hebt kunnen rondreizen. En daarom heel sterk hopen dat jouw kind dat doet in jouw plaats. Uh, ja, maar dan om... moet je die kinderen dus in een bepaalde richting sturen. Nou ja, ons onderzoek gaat niet zozeer over het sturen van kinderen. Maar wel over de wens van ouders dat hun kinderen uh, waarmaken wat zij zelf niet hebben waargemaakt. Ja, maar nogmaals, dan gaan die ouders met die kinderen aan tafel zitten en zeggen... joh, word nou toch geen bakker, maar ga... Uh... Nou ja, iets anders doen. Dokter worden, ja, dat... wat ik altijd had willen worden. Ja, ja. Dat is een, maar dat is wel een stap te ver. Ons onderzoek gaat echt over de wens die ouders hebben. En niet zozeer over het gedrag dat ze naar hun kinderen vertonen. Dus het, ons onderzoek laat bijvoorbeeld niet zien dat ouders hun kinderen pushen in die richting. Uh, het laat alleen zien dat sommige ouders... en dat zijn vooral ouders die hun kinderen zien als een onderdeel van zichzelf. Als onderdeel van wie ze zijn. De wens kunnen hebben dat hun, hun kind hun ambities gaat waarmaken. Maar ze projecteren dat dus niet op die kinderen? Als ze projecteren het wel op hun kinderen... Maar ze, uh, ons onderzoek laat niet zien of ouders hun kinderen ook inderdaad dwingen om in die, hun voetsporen te treden. Maar ik begrijp het toch niet helemaal. Wat heeft u dan onderzocht? Of wat was dan de conclusie? Dat die ouders zeggen, ik wil graag dat uh, mijn kind dokter wordt. Want dat had ik graag willen worden, maar ja. ik zeg het niet tegen ze. Inderdaad. Uh, het gaat erom, bij ons onderzoek ging het inderdaad om de wens. En we hebben niet onderzocht hoe dat zich dat vertaalt naar gedrag richting het kind. Maar dat is dus eigenlijk goed. Want dan laten die ouders tegenwoordig blijkbaar die kinderen... Helemaal vrij in de keuze? Nou, dat is in ons onderzoek nog onbeantwoord. Ik denk dat er verschillende mogelijkheden zijn. Aan de ene kant kun je zou, zou je kunnen denken, uh, als ouders hun onvervulde ambities op een kind projecteren, dan uh, uh, opnemen ze het kind enige autonomie. Dat het kind niet de vrijheid gevoelt om zelf te kiezen wat, wat hij wil bereiken in ja. zijn leven. Maar aan de andere kant zou je ook kunnen denken, die ouders geven hun kinderen juist een gevoel van betekenis en richting in hun leven. Dus ik denk dat het beide kanten op kan gaan. En het is belangrijk voor vervolgonderzoek om te beantwoorden. Hoe dat precies zit. Of het ja. nou positief of negatief is voor die kinderen. Ja, hoe heeft u het onderzocht? We hebben eerst gemeten in welke mate ouders hun kinderen zien als onderdeel van zichzelf. Ja. En hoe sterk ze zich eenvoelen met hun kind. En Vervolgens hebben we een deel van de ouders laten nadenken over dingen die ze niet hebben kunnen bereiken in hun leven. Om dat gevoel los te maken dat ze niet alles hebben weten te bereiken. Vervolgens hebben ze aangegeven in welke maanden ze willen dat hun kind hun onvervulde ambities gaat waarmaken. En wat ze vinden is het volgende. Ouders die hun kinderen zien als onderdeel van zichzelf... die zijn geneigd om hun onvervulde ambities op hun kinderen over te dragen. Maar alleen als ze zijn geconfronteerd met hun eigen onvervulde ambities... dus als het op de een of andere manier pijnlijk voor ze is... dat ze zelf niet hebben weten waar te maken wat ze willen waarmaken. Dus het gaat nadrukkelijk om mislukte ambities. Ja, dat klopt. Ja. ja, U bent de eerste die dit concreet aantoont... terwijl het al eerder door Freud uh, ooit al is uh, gesuggereerd werd. Waarom heeft dat allemaal zo lang geduurd? Ja, ik denk dat het komt doordat het idee zo breed gedragen is... en zo breed gedragen waardoor het eigenlijk als een soort van versprekendheid werd aangenomen. En dat daardoor onderzoekers het niet hebben aangegrepen om het goed te toetsen. En uh, dat is heel erg zonde, want we weten uit onderzoek... dat algemene opvattingen niet altijd hoeven te kloppen. Bijvoorbeeld vroeger dacht men dat je, als je boos bent moet je vooral dat uiten en agressief worden om je boosheid kwijt te raken. Maar onderzoek laat zien dat het juist andersom zit. Als je bo je boosheid uit, dan word je juist boze. Ja. Dus het is belangrijk om die algemene opvattingen niet, niet voor, niet voor waar aan te nemen en zo goed te toetsen. En dat is precies wat wij hebben gedaan in ons onderzoek. Tot slot een persoonlijke vraag. Heeft u kinderen en mislukte ambities? <laughs> Ik heb wel mislukte ambities, maar ik heb geen kinderen. Oké, okay, nou ook voor de kinderen van de buren dan maar niet uh, te veel mee praten. Goed, u hoorde Eddy Brummelman, onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht. En tot zover ook KRO, Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma kunt u vinden op onze website www.kro.nl. En zometeen hier op Radio 1, Jeroen Wielaert met lijn 1 van de NTR. Deze hele week al op Oerol, ter Schelling. Ja, vooral om te praten over alles om Oerol heen, naast Oerol. We zijn op de laatste dag aangekomen van onze Waddenreeks, Waddenreeks in west ter Beneden in ons landelappartement uh, in uh, de brasserie De Bonte Piet, Europalaan. En dan gaan we het hebben na discussies over het landschap over de Waddenzee zelf. In lijn 1 van de NTR. Met Jeroen Wielaar. Dit is Radio 1. En nu uit het nos met Jan van der Putten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Dordrecht ligt stil. in verband met een gaslek. Dat meldt de NS. Er zou een lek zijn in een tunnel bij Dordrecht. Dat krijgen reizigers op de perrons te horen. De consumenten hebben in april opnieuw minder uitgegeven. De consumptie daalde met 1,9 ten opzichte van een jaar geleden. De consumptie daalt nu al bijna twee jaar onafgebroken. De daling is veel groter dan in maart. De consumptie daalde toen slechts met een half procent. Doordat er nog veel gestookt werd in verband met het koude weer.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 En in de Randstad zakken kandidaten vaker voor een rijexamen dan op het platteland. Dat blijkt uit een analyse door Nu.nl van cijfers van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Dat komt volgens het CBR door een verschil in mentaliteit. In de Randstad wordt makkelijker over het rijexamen gedacht. En dat zijn de hoofdpunten. En er is verkeersinformatie. Bij de AWB zit Erwin de Hart. Wilt u naar Antwerpen of wilt u verder in België? En rijdt u op de A16 Rotterdam richting Breda? Rijd dan om bij knop het Klaverpolder en kies voor Roosendaal en Bergen op Zoom. Dat vanwege de vele wateroverlast die er op de ring Antwerpen is op dit moment. De N223 Naaldwijk-Delft is in beide richtingen dicht tussen Westerlee en Het Woud. Er is een omleidingsroute U47. Melding van het spoor, want de brandweer heeft het treinverkeer stilgelegd... tussen Rotterdam Zuid en Rotterdam Centraal. De vertraging is meer dan een uur. En nu op Radio 1, de NTR met Lijn 1. Dit is Radio 1... NTR, lijn 1. Hier is Jeroen Willaert. Goedemorgen vanuit de bonte Piet Westerschelling... brasserie onder het nieuwe landen appartementencomplex. En ik lees nog maar één keer wat lokkenroepjes uit het Oegelkrantje. Wie zorgt er voor sfeerverlichting op de fiets nu wij weer thuis zijn? Groetjes van de Lampenkapmeisjes. En dan onder het kopje Ona oma. Al die mannen, al die aandacht. Wat een heerlijk festival ondertekent. Oma, nou wat lief. Oerol is lief. Maar het is wat minder schattig gesteld met de Waddenzee. Over sense of place gesproken. Het thema van Oerol. Uh, zin voor het landschap. Sinds 26 juni 2009 staat hij op de UNESCO Werelderfgoedlijst, die Waddenzee. En daar mogen wij als heel Nederland trots op zijn. Toch is het anders dan met al die stenen monumenten zoals het Wouda gemaal bij Lemmer of de grachtengordel van Amsterdam. De Waddenzee staat niet stil en ligt er ook niet vredig monumentaal bij. In grote ecologische diversiteit beweegt het er, stroomt er, stroomt het er. Constant opgebouwd en afgebroken door de grootste speler, de zee zelf. Het is een verplaatsend front. Die binnenzee blijft een spanningsveld. Waddenzee, Battlefield. Natuurbescherming botst met toerisme en visserij. Hier aan tafel... Zware tafel met Arjan Berkhuizen, directeur van de Waddenvereniging. Ronald van Zandwijk, eigenaar van de Pluktuin, daar helemaal bij Oosterend. Groenhof, voorzitter van het platform Duurzaam Landschap. En Jan de Wit, garnalenvisser van Terschelling. We gaan het uh, niet stilhouden, Jan. Nee. Want jij hebt wel wat op je leven, hè? Nou, ik heb niet zoveel op mijn leven, maar wel wat. Worden jullie het ooit eens, jij ja, ja, ja. en de Waddenvereniging? Ik hoop het. Dat is een beetje schappelijk voor de visserlui want het is onze toekomst. Arjan Berghuizen, daar zit het spanningsveld, hè? Nou, dat is een van de spanningsvelden. Ja, die hebben we nog wel meer, maar dat, uh, die, uh, die, uh, die hebben we, ja, ja. Ronald van Zandwijk, het gaat jullie vooral over duurzaamheid, maar dat is een gevecht. Zeker een gevecht, ja. We gaan het erover hebben nadat ik gezegd heb dat jullie erover kunnen meepraten, luisteraars, op 0800 1121, 0800 1121. De vraag is, moet de mens ingrijpen en beschermen of de natuur laten gaan? Hashtag lijn 1. Hekje lijn 1 is het, gebied, is het tweetgebied. En u kunt mede naar lijn1apenstaartje Maar eerst, tijd voor een van de... Grote groepen hier op het eiland. Ze spelen vandaag ook weer bij de tent bij de Richel. Maike Martens en band. Ze komen met z'n allen. Wanneer ik mijn verjaardag weer vier, eerst champagne. In de douche staat het bier. Roos komt in de eentje. Eline heeft haar haar mooi gedaan. En Rogier lacht. Wie blijft hier? Wie blijft hier? Doodjes zijn wel aardig Een foto van Ter Schelling vorig jaar Een boek van Reven Een zelfgebrand cd'tje uh. En daar is natuurlijk Evelien Ze heeft haar blote jurkje aangedaan Die pakt iedereen in So kiss by the Maaike Martens, in ieder geval nog even op Oerrol. Ben je ook zo betrokken bij het WAD, Maaike, uit Amsterdam? Nou, ik vind het in ieder geval een heel mooie zee. Maar ik, ik ben er niet elke dag mee, mee bezig, eerlijk gezegd. Niet elke dag op de wadden. Jij gaat gewoon lekker spelen. Want die liefelijkheid en de kunst en die grimmigheid... het is allemaal één groot samenspel. Met mooie resultaten, maar soms ook met spanningen. Geen blote jurkjes vandaag trouwens. Maar wel een hoge kusbaarheid. Maaike, dankjewel. dankjewel. Jan de Wit, Genale Veenigvisser en Arjan Berkhuizen... directeur van de Waddenvereniging, Ronald van Zandwijk. Ik heb jullie hier van tevoren al even gezien. Maar kussen is er niet bij, hè? Nou, handgeven, maar kussen niet. Nee. we ben geen homo. Nee, want, maar zo warm is jullie omarming ook niet, hè? Nou, jullie, jullie belangen botsen nogal eens. Ja, het botst, maar uh, ik ga niet uh, iedereen uh, uitmaken. Ik gewoon eerlijk tegen elkaar zijn. Dan kom je het verst mee. En wat zeg je dan in alle eerlijkheid en met nou, alle respect? Er worden wel eens een hoop dingen gezegd die niet waar zijn. Namelijk? Namelijk, als we het mosselcultuur nemen op het Waddengebied. Dit jaar is er zoveel mosselcultuur gevallen op Mosselzaad. Dat was helemaal niet nodig geweest. Het hele wat. Ze hebben het over het wat moet je bestrijden. Die moet je schoonhouden. Dan moet je niet overal duizenden palen in zee slaan. En die hele weer ophangen, want ze hadden net zo goed... de mosselaars hun zaad op kunnen vissen had je die rommel ook niet op het wat gehad. Even daar uitleggen. hebben wij alleen maar last van. Even uitleggen voor degene aan de wal, voor wie dat allemaal abacadabra is. Hoe zit mm -hmm. dat? dat? Er zijn... zijn bepaalde percelen afgezet hè, ja. in de Waddenzee. Maar van ons, waar wij vissen. En dat zijn hele grote stukken. Hier in de meep, daar staan vier, uh, vijfhonderd palen met touwen ertussen voor het mosselcultuur. Terwijl dat er in de meep zoveel zaad gevallen is... dat ze het niet eens allemaal opruimen kunnen. Waarom dan al die palen op het wat? Ja, dus jullie het komen kort. daar gewoon uh, Ja, er is een niet, heel stuk van onze, onze spullen zijn daar weggehaald. Waar wij dus normaal ons gaan halen weghalen. Daar we nou niet meer kunnen vissen. En heb je ook nog te maken met die zee zelf. Ja. Die maar zand aan blijft voeren en ook weer zand afvoert. Ja. Dus jullie moeten voortdurend manoeuvreren... Uh, nou, tussen... niet manoeuvreren, het verandert. Het is, uh, ze hebben het dan over, uh, over uh, zandverplaatsing en dat wij met ons tuigen... Houden. Ten eerste vernielen we niks. Ten tweede, er is zoveel bodemberoering hier om het eiland heen. Dat als je, we, hebben, we hebben al een jaar zowat elk jaar al die noordoostenwind. En dat doet er niet goed aan met de zandverplaatsing. Dus het verandert... Als de storm weer geweest is, is het hele uh, evenement waar wij hem normaal doorheen varen, veranderd. Dat gaat gewoon om en het verplaatst. En dat is bodemberoening, dat is hier genoeg. Arjan Berghuis de reactie, eerste reactie, vooral de beperking aangebracht door uh, de mosselvisserij. Ja, dat, dat het hier heet, dat veranderd is inderdaad. Uh, laat ik het even opstellen, dat is natuurlijk ook wel hartstikke gaaf maakt, dit hele gebied. Ik bedoel, het is juist uh, een werelderfgoed geworden omdat het hier nog steeds kan veranderen. Hè? In uh, heel veel andere gebieden in de wereld is het allemaal vastgelegd. Met, uh, met dijken en uh, zijn er polders geworden en dan heb je dat niet meer. Er is geen en, groter uh, stroomgebied van deze aard nee. dan hier. Ja, dat hier maakt het zo bijzonder. Ik bedoel, uh, dit is gewoon een werelderfgoed omdat het gewoon wereldwijd niet een ander gebied is. Dat zo groot is waar elke dag de bodem van de zee is te zien. Maar Jan en... de Wit moet hier maar met die beperkingen, met die beperkingen omgaan. Nou, moet Om, die grote, mij ook, ook in, uh, Om ja. die grote mosselperken heen. Nou, ik snap wat je bedoelt. Want je moet het volgens mij ook in de context zien van, uh, van de afgelopen decennia. Waarbij, uh, uh, kijk, wat, wat, wat, wat uh, een, een, een Waddenzee hier zou hebben als er geen mensen waren geweest dan had je heel veel uh, structuren gehad in, uh, op die bodem. Dan had je daar mosselbanken, uh, grote mosselbanken gehad, oude mosselbanken van honderden jaren oud. Dan had je zeegrasvelden gehad, hè. die hebben we sinds Afstandsdijk uh, ook nauwelijks meer. En, uh, dus er zat van alles op de bodem. Nou, in de laatste, uh, vooral de laatste twintig jaar, is daar uh, heel veel over de bodem gesleept. In zoverre zelfs dat die grote oude mosselbanken van honderden jaren oud zijn weggevist. Nou, ik vind dat het kan natuurlijk niet. En natuurorganisaties hebben zich daar uh, druk over gemaakt. En, en, en wat er toen is gebeurd, vind ik eigenlijk wel mooi. Hè? Van in plaats van het is gezegd van, uh, uh, jullie moeten allemaal wegwezen... is een convenant gemaakt, hè? een samenwerkingsovereenkomst met uh, de, de mosselvissers. En is gezegd van, hoe kunnen we het anders doen? waarop jullie nog wel een gezonde mosselsector kunnen zijn... maar dat die bodem minder wordt beroerd. Maar in de redenering vaar je nog steeds een beetje om de bezwaren van Jan de Wit heen. Want hij heeft als garnalenvisser gewoon te maken met beperkingen... die ontstaan zijn door die palen rond de mosselvelden. Ja, en, dat, ja, en in, die, in die tijd, ik was daar niet bij... toen uh, zijn er wel, uh, is er wel gesproken met de garnalensector... maar ik weet niet ver dat is verlopen. Nou, en dat, dat is wel, is, dat is wel een be... spanningveld. Jan en, weet... uh, Kijk, dat is gewoon al van tevoren beslist gewoon. Dat wordt al door uh, de Waddenzeevereniging wordt het gewoon beslist, want ik heb met de mosselaars ook gepraat. Uh, twee maanden terug was hier een mosselaar in de haven en die mochten dus zaad vissen. Daar hebben ze toestemming voor gekregen. Hij zei, dan krijgen wij plekken aangewezen waar praktisch geen zaad is. Er is zoveel zaad gevallen dat wij moeten er vissen. En dan zegt u over die mosselenbanken van vroeger, een mossel gaat dood. Achter Vlieland liggen nog die mosselenbanken die mosselen die zijn allemaal dood die er leggen en er kan geen jonge mossel meer onderuit komen. Als een boer niet ploegt, kan hij ook niet oosten. Ze hebben de 12 mijl hier buiten in gedaan voor de grote bokkers. Dat is, noemen ze de scholenboks. Binnen die 12 mijl, waar de Urkers niet meer mogen vissen, is geen visje te vangen. Buiten de 12 mijl is er wel vis te vangen. Maar daar is eten voor ze. En hier niet. En jij bent een dwasse visser. Ja. En je laat je eigenlijk die regels niet opleggen. Dat is een, een, oh ja, een, een, dat is steeds, een steeds terugkerend thema in de, onze Waddenreeks. Ja. Ter Schellingers die zo dwars zijn als een eindhout. Nou, in dit, geval, in dit geval is de Waddenvereniging um, toch wat beter geworteld in Den Haag. Ja. Beter in de lobby. Kijk. Nou, maar wacht even, het is dus niet, dus niet helemaal, uh, helemaal terecht hoor. Wat nu wordt gezegd, vind ik. Want we zijn juist wel op zoek om samen met, uh, met de visserij ja. uh, tot, tot afspraken te komen. En uh, ik, ik woon hier ook uh, op de Schelling, ik woon ook in het gebied. En uh, uh, het is niet dat we zo uh, gewoon vanuit buiten afkomen wat rare dingen zeggen. We zijn nog juist op zoek om. Uh, naar, naar oplossingen. En, daar het... en wat, die, wat die mosselzaadvisserij betreft. Die hebben dit jaar uh, bijna twee keer zoveel ge, gevangen dan, uh, dan, dan, dan zij. Uh, wat normaal de afspraak is, zeg maar. Het is gigantisch. Gelukkig maar inderdaad. Omdat, ja. omdat die mosselzaadval uh, dit jaar hartstikke goed is. Maar het is nou niet zo dat het, dat het nou kommer en kwel is. Uh, en dat je met elkaar afspraken maakt. Waarbij je zoekt dat uh, de natuur uh, zoveel mogelijk zijn gang kan gaan. En dat er ook nog gevist wordt, ja. En dat dat, dat soms voor iedere visser niet precies zo uitpakt als hij wil. Dat kan ik me voorstellen. Maar dat is geven en nemen. Bedoel, daar maak je, daar, daarom zit je samen. Ronald van Zandwijk. Het is een permanent spel van getijden. Niet alleen van de zee. Maar ook van emotie. Want Jan de Wit heeft zijn nering. Maar de andere kant heb je de natuur. Mm -hmm. Hoe staan jullie daarin? Ja, je moet met elkaar proberen beide doelen. Dat platform duurzaamheid. Hè? Ja, de, maar wij uh, concentreren ons op het landschap van Schelling natuurlijk. Mm -hmm. Maar we hebben wel degelijk te maken met de, met de, de zijkanten van, van het landschap. Jullie hebben en uh, dat is het wat. Onvermijdelijk met het wat te maken. Ja, absoluut, absoluut. En ja, je moet toch zorgen, en daarom vind ik de nieuwe aanpak die, die nu voorgesteld wordt, dat je met de mensen, de betrokkenen. Op, op, op het gewone basisniveau om de tafel gaat. En proberen er op een goede manier met elkaar uit te komen... waarbij je niet de belangen zomaar even aan de kant kan schuiven. Zowel van de natuur als van de, in dit geval de beroepsvisserij. Je moet gewoon met elkaar proberen op een goede manier uit te komen. Geven en nemen. En niet van weet, bovenaf. Ja. Maar ik vind ook, uh, wat is zij vereniging? Die heeft daar een, een hele hoop dingen. Maar die hoort ze nooit over de wilde oesters hier om de Schelling heen. Wel, ik, vind gewoon, ja, ik vind gewoon dat ze daar meer aandacht moeten besteden. Want de Wilde Oesters overwoekeren het wat straks helemaal. Als je hier bij het vuurtje komt, dan kunnen we je al niet meer lopen op blazen. Want dan gaat het was door je laarzen en alles heen. Die, die, gewoon, die hebben een op, opmast, die dingen. En ik vind gewoon dat ze daar ook eens naar kijken moeten. Om dat weer in te dammen. Want achter Vlieland, dan kunnen wij niet van ons lijn af. Want dan hebben we geen net meer eronder. Dan is je de finale onderweg gesneden. Zoveel oesters leggen daar. Arjan Berghuis, wat doe je met deze hint over de oesters? Nou, die, die, die is niet te stuiten. Die, die oesters is ooit... Hier, die Japanse oester heet hij zelf, ja. Die is ooit hier uh, naar binnen gebracht. En uh, daar, kan, daar kan niemand iets aan doen. Door een Japanner? Nou, nee. Ja. Onder een schip. <laughs> door onder een schip. En, uh, en, en ze zijn op een gegeven moment ook nog, uh, zijn er percelen van gemaakt. Omdat ze toch ook wel eetbaar blijken. Wat, wat trouwens ook is. Ik vind zo ja, ze ook best wel lekker eten. om eerlijk te zijn... Uh. Dus ik haal ze zelf met mijn dochtertje ook wel eens van dat. Uh, het mm. het is, uh, zijn uh, best prima oesters. Maar uh, dat, ja, die, die hebben ze zelfs een gek verspreid. Dat, uh, dat kun je nauwelijks tegenhouden. Uh, wat, wat, wat wel grappig is, interessant is, vind ik... Uh, die oesters blijken makkelijker uh, uh, een, een, uh, een nieuwe bank te kunnen vormen. En een nieuwe bank betekent dat er weer heel veel extra leven op komt. En op een gegeven moment gaan die oesters weer dood. En daarachter, dan dus heb je wat meer slip. Daarachter ontstaan weer mosselbanken. Nou, Dan denk ik van, uh, uh, misschien gaat de natuur dit zelf wel weer uh, oplossen, hoop ik dan. Maar uh, ik je, denk kunt, je niet. kunt niet zomaar als mens de hele, dit helemaal weg gaan vissen. Dat is gewoon onmogelijk. Ronald van Zandwijk, ja, wil ik ook uh, nog wel wat over zeggen. We zijn hier met een kwelderproject bezig. En dan kun je juist die oesters heel goed gebruiken als biobouwers. Om daar inderdaad, wat je wilt een verhoogd gebied te krijgen. Maar, maar dat het... zou in principe kunnen betekenen dat je zegt... als we ergens oesters hebben liggen waar het ongewenst is... dat je die opvist, wegvist, zodat je daar de boel ruim maakt... Voor in dit geval voor de belangen van de ganalenvissers... en dat je die oesters juist gebruikt op die plekken... waar je zegt, hier willen we een soort nieuwe rifvorming hebben... en dat kan bijdragen aan het ophogen van onze kust... Ja, want dat is ook een van de dingen waar wij... De zeespiegelstijging. Maar ook het maken van kwelders voor de eilanden aan de Waddenkust... is denk ik een hele belangrijke nieuwe ontwikkeling. En daar zou je dus misschien die oesters heel goed bij kunnen benutten. Het is kortom een permanent inspelen op de ontwikkelingen van de zee. En, en veranderende omstandigheden. En, en, en, en de fauna. Uh, mensen in het land. 0800 1121 is het adres. Of is het telefoonnummer waarop u kunt bellen. Over uw bezorgdheid. Of over... Laat maar gaan. Uh, we hebben een uh, bericht van Baltasar. Waarom klikken die vissers niet samen en blokkeren ze de boel gewoon een blokkade op zee, een toeristenstop voor de wadden? Actie, actie, actie! Ik zie Jan de Wit nog niet helemaal glimmen op, deze, maar gezin. op deze hint. Heb helemaal geen zin. Om andere mensen erin op. Uh, je moet gewoon met elkaar overeenkomen. Je moet, je moet gewoon naar elkaar toe. Je moet wat, uh, ja, uh, je moet elkaar beter uh, verstaan en. Uh, niet uh, dingen gaan vertellen die niet waar zijn. Je kunt... Nou praten we toch ook verzoenlijk met elkaar? Ja, het is goed. geen schelden en brullen. Nee, zeker Kijk, een, ja. een visserman nou, en een boer... Nou, wou je er nog één overboord zetten? Ja, nee, na de afzending ja. zei ik, als je me niet bevalt, flikker ik hem in de haven. Maar dat benen we niet. Gelukkig dat we niet op jouw schiet dus, zitten. Jij mag de boel ja. niet omdraaien. Ja. Maar hetzelfde, toen ik hier op de stelling kwam, was hier niet één visserman. Ik heb de visserijen teruggebracht. Want jij kwam van Wieringen? Ik kwam van Wieringen. En mijn leven ligt op zee. Maar mijn leven gaat ook voor de jeugd. Wij hebben nog jonge jeugd. We hebben je, zijn, jouw zoon die vaart dan bij Walter. He. Daan is op een en al water. De mensen die zijn hier met water omringd. Maar hebben jullie dan, van de zee. Maar hebben jullie dan wel tijd om bij elkaar te komen? Ja, zeker wel. En niet alleen een half uurtje bij lijn 1? Nee... Nou, nee, en dat kan ik ook zeggen. Wij gaan bijvoorbeeld uh, als Waddenvereniging samen met uh, een van de andere Garnalenvissers hier uh, op het eiland... Wow. gaan we deze zomer uh, uh, met de toeristen gaan we het wat op. Dan dat, dan is een, dat is een nieuw initiatief? Dat is een nieuw initiatief. En dan, uh, en dan, ja, dan hebben we natuurlijk ook discussies. Nee, we zijn het niet overal over eens. Maar in ieder geval dat je met elkaar over gesprek bent, nou, dat vind ik wel heel logisch. Ik heb wel eens gehoord. Hoortjes... En, en ik merk ook wel dat, kijk, als ik met mensen als Jan praat en andere mensen... ja, die, die hebben ook liefde voor het wat, weet je wel. Dus je kan elkaar daar wel echt wel in vinden als je maar wel misschien daar ook wel mee begint. Maar ze moeten er ook aan verdienen. Ik heb nog een berichtje van Louis, die zegt... de vissers hebben de zeebaars, de geep en de harder weggevangen. Waarom wordt dat verzwegen? Jan de Wit, is dat zo? Dat wordt niet verzwegen, want de zeebaars en de harders... daar uh, stikken we nog in hier om het eiland heen. Uh, maar zegt ook iemand anders... door het leegvissen van de Waddenzee graven de vissers hun eigen graf. Zegt hij dat? Nou, dan mag hij eerst wel eens uh, met de visserman meegaan. Misschien moet hij met die excursie mee... Als van je argument. heel hard, hard ja. loopt, loop je over de vis naar Engeland. Nee, maar kijk, we gaan ook, ik vind het wat het leuke daarvan vind... is als je dan gezamenlijk op zo'n boot gaat zitten... en dan uh, uh, daarover hebt... Kijk, uh, feit is dat uh, zo'n zo, zo, zo, zo 30, 40 jaar geleden... als je hier het wat op liep... dan liepen mensen... Uh, die konden gewoon uh, bijna met hun voeten over een bordje staan... Ja. en om die, die mee naar huis nemen. Het stikte van de platvissen. Nu niet. Nee, nou, weet je waarom jammer. niet? Nou, kijk, en dan, dan, kom, dan uh, gaat uh, Jan waarschijnlijk niet? nu uh, een mening geven hoe dat komt. Ja? Maar dan wordt nou, het dus interessant. Wel. En dan moet je... Zeehonden... Ja, de... Het hele wat ligt vol met zeehonden. Klopt. En ja. een zeehond, hoeveel eet hij per dag? Een zeehond kan nooit... Uh, kilo's. Dat is wel interessant dat je dat zegt. Want een zeehond, die uh, over het algemeen die eet uh, op de Noordzee. Nee. En blijkbaar zit daar nog uh, voldoende, voldoende vis. Binnen hebben we ze ook achter de kot eraan. Ja, Pas op er hoor, anders wordt het alleen niet hard kwaad. Weiden. Ze duiken... En ze eten de vis bij ons, gewoon de uh, zandspiering uit de weg. Daar hebben wij foto's van, we kunnen ja. het zo bewijzen. Ja. ja, maar er zijn niet uh, die, uh, die duizenden die dat uh, achter ja. de kotten hangen. Het hele wat gelukkig. overal verspreid, allemaal zeehonden. Ja. Want het, am... het wordt overbevolkt, hè? Ja. Ja, Is dat ook een zorg voor jullie? Die lieve zeehondjes, ik zei al, leen niet hard, uh, wordt gauw boos. Als je er iets verkeerds over zegt. Nee, ik vind dat geen zorg. Het is net alsof als je een park in Afrika. Het aantal leeuwen zal nooit meer zijn dan de antilopen lopen. lopen zeg maar. maar het aantal olifanten wordt snel minder. En uh, ja, dus, dus, dus de, de hoeveelheid voedsel de de bepaalt hoeveel, hoeveel van die. Van die nou, in dit geval uh, predatoren, roofdieren daar ja. kunnen zijn. En voor zeehonden is dat net zo. Dus als, als het de hoeveelheid vis in de Noordzee zo, uh, zo de helft. Wordt, dan hebben we straks de helft van de, van de zeehonden. Hoe dan, dan ook op... is het niet een geweldig voorbeeld van hoe de natuur, hoe dan ook met wat voor menselijk of onlangs menselijk ingrepen zijn gang gaat, dat die heen, zeehonden ook hun gang gaan. Ja, ik vind dat, ik, dat vind ik hartstikke ja, mooi. Dus Daar moet je ook van genieten. absoluut. Ja. Is, het, is het kortom, eigenlijk wel helemaal te reguleren? Doet die natuur gewoon niet zijn eigen zin? De natuur uh, moet je gewoon uh, op sommige dingen zijn gang laten gaan. Sommige dingen moet erop gelet worden, want anders wordt het één grote zooi. De natuur is zo dwars als een eindhalen. Ja, en ten eerste, zo zoals vereniging die hebben het over daar en daar mag je niet vissen. De Waddenzee kan zijn eigen ook eens gaan druk maken over het elektrisch vissen. Dat doen we ook. Ook. Dat helemaal door alle landen wat verboden is en ja. Nederland geeft er toestemming. Voor. Vissers die hele hele vangsten vis gewoon met een, slo, een stroomstoot behandelen. Ja. Ja. maar dat, is, even een dat moeten, is een ander verhaal. We moeten naar een naar afronding toe met bijvoorbeeld de vraag van Amber. Hoor ik nou dat de gasten langzaam naar elkaar toe komen? Is dat het oerol-effect? Ronald van Zandwijk, of denk jij dat? Wat doet, denk ja, jij ik denk dat dat heel goed is. En uh, daarom zitten we hier ook bij elkaar. Je moet uh, in de dialoog uh, op basisniveau moet je proberen de koppen bij elkaar te steken. En dan kunnen daar constructieve dingen uitkomen. Kijk, als vanuit de Ivo Ivoren Toren geregeerd wordt, dan gaat het altijd fout. En zeker met onze eilanders. Wij willen zelf inspraak en medezeggenschap hebben over alle zaken die ons aangaan. En er wordt te veel op afstand uh, wordt er vanuit uh, kantoren en bureaus gewerkt. Ja. En, en wat ontbreekt u... is de dialoog... En ja. gewoon met elkaar om de tafel. En waar, waar het gewoon mee begint en, en is dit, van, uh, waarom en, en, zitten we hier? Omdat dit, ja. dit gebied is ja. gewoon fantastisch. En Je gaat Goal, elkaar uh, niet uitschelden. Nee. Je gaat elkaar ja. uh, proberen te begrijpen. Als je, als je er wat op tegen hebt, kan je er tegen ingaan. Maar vloeken en schelden en brullen helpt helemaal niks. En dan hebben we ook dit, deze lijn 1 niet gedaan. We komen naar een afronding van deze Waddenreeks. Niet vloeken en schelden. Ook niet direct allemaal gaan zitten kussen hier. Maar ja. we blijven in gesprek. Ja. Dit was uh, de Waddenreeks van lijn 1. Meneer, uh, dank uh, van de hele crew. Wij gaan weer uh, naar de wal. Ik zal Oral missen en oma en al die kusrijke blote jurkjes. Dank jullie wel. Jo.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 Ernst Hirsch Als je op die manier spreekt over de samenleving... dan ben je helemaal niet bezig met problemen zinvol te omschrijven. Maar dan maak je ze groter. Argos morgen, van kwart over twaalf tot één. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Vroeger werd u zo wakker. Of zo. Vanaf nu?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 de belangrijkste op een rij. En maak met uw persoonlijke code kans op een elektrische fiets van Sparta... ter waarde van 2400 euro. Plus Magazine ligt nu in de winkel. Stel uw Audi A4, A5, A6 of Q3 Business Edition samen op Audi.nl.